Er staan flinke files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Knoop het Empel en Geldermalsen, 17 kilometer. Ze zijn nu bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht. En omrijden, dat wordt erg lastig, want op de omleidingsroutes over de A59 en de A27... begint het ook aardig vol te lopen en dat geldt ook voor de route via Arnhem. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade, 10 kilometer... Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 6 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam bij Delft-Zuid, 6 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond, een file van 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Zeer van op zondag, dames en heren. Vandaag natuurlijk staat de hele middag in het teken van die dag 40 jaar geleden dat de zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee de nek werden omgedraaid. En ook deze komende uren zullen we daar aandacht aan besteden en mee door blijven gaan, onder andere door de muziekkeuzes die is wat ouder dan u normaal in dit programma gewend bent. Nou, we doen het een beetje in de stijl van het Veronica-programma... Veronica -programma, waarvan dit ook de tune was. Het programma Sangria op zondagmiddag. wat altijd live vanaf het schip werd uitgezonden. Gaat ga uh, het samen doen met een aantal mensen die uh, in de studio zijn. Uh, we hebben contact met Willem van Densen straks op het circuit. We hebben ook Joop van Es nog in de uitzending... Met, zijn, uh, met een verslag van de laatste voetbalwedstrijd van gisteravond. Verder hebben we natuurlijk de vaste onderdelen dier van de week... De, de weekendagenda. Nou, het weekend is bijna om, maar goed, maar we hebben in ieder geval de evenementagenda nog. We kunnen nog door naar volgende week, hè? En dit is de stem van Marie Smulderen hey, hey, hey, mijn sidekick hey. vandaag, dames en heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles wel? Bij mij is alles wel. Dat is mooi. Ik zag er... net een paar tranen op je oog. Ja, dat klopt. Ja, als je dat toch weer terughoort, dat laatste uur, dan is toch een beetje janken weer, hoor. Min. Ja, de, de, de, de, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik kan, het, ik, ik kan die emotie heel goed begrijpen. Ja, het is 40 jaar geleden. Jij ja. bent pas 25, dus ja, dat uh, gaat je uh, de... redden. Bijna. Bijna. <laughs> Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog de, uit, de tussenstanden van de divisie voor zover u die wil weten. Ja, er zijn natuurlijk mensen die dat niet willen weten... dus als we dat vertellen, dan doe je horen, ben dicht. Supervisie Rob Harms, die is ook in de studio... dus ik moet goed mijn best doen, anders mag ik het nooit meer doen. En uh, natuurlijk Albert Jan, hè, die zit te luisteren. Vanuit ja, die Spanje. In, in Spanje helemaal. Hè? Ja. Helemaal in Spanje. Ja. Nou, in ieder geval um, mocht u zin hebben om naar de studio te komen om te zien hoe wij dit allemaal doen. Oh ja, ik ga u natuurlijk ook nog even vertellen. Straks tussen uh, drie en vijf komt Bart van der Meer. En uh, Bart is mijn collega van de donderdagmiddag. En die komt met uh, alle alarmschijven van Veronica. Tussen uh, 1965 en... Uh, negen, 1969 en 1974. Ja, dat krijgt u dus straks allemaal, jongens. U krijgt toch heel veel van ons hoor, vandaag. Dus straks uh, komt dat. En we hebben ook nog... Uh, dat doen we in het laatste uur. Hebben we ook nog een paar top 40's uit... Uh van dit de shop van Radio Veronica. Ja, dat hebben we allemaal. Kun je maken wat we allemaal hebben vanmiddag? Wat een drukte. Ja, wat een drukte. Ja, ja leuk. Dit zijn de Kings. Sunny Afternoon. left me in my stately home blazing on a sunny afternoon and i can't sail my Ja, oh ja, oké. Okay. We waren de kings en dit zijn de cats. Lia. ...die groot werd dankzij Radio Veronica. Zoals zoveel Nederlandse mensen trouwens... ...die heel veel schatplichtig zijn. Condemnering, motions, cats. Noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als Veronica er toen niet geweest was... ...dat deze mensen niet zo bekend geworden zouden zijn. Dus, uh, we gaan weer even vanuit de oude tijd terug naar uh, de huidige tijd. Want dat moet natuurlijk ook, hè, dat moet je af en toe doen. De huidige tijd naar de, uh, naar de tegenwoordige tijd. Ja, dat moet je af en toe doen. Dat is wel zo makkelijk. Ja, dat is wel zo makkelijk. Vandaag. Ja. FM, Radio, Report... Ja? En daarvoor hebben we Willem van Dens op circuitpark Zandvoort weerstaan. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag ja, vanaf uh, circuitpark voor. Hij ruist een beetje, maar. Ja, dat hoort erbij. Ja, de, de, de, de, de zondag is begonnen weer vanochtend om negen uur. Er zijn aardig wat racers geweest, Willem. Uh, licht ons even in, wat is er allemaal gebeurd? Nog. Maar ik denk dat hij weg is. Ik denk dat Willem er niet meer is. Nee, ik denk ik, dat we een heleboel geruis hebben we nu ineens. Uh, ja. Heel veel geruis. Dan gaan we het straks nog even proberen. We de Willem straks, te gaan we het straks nog eventjes proberen natuurlijk. Ja, dat doen we dan. Hè? Ja. Zullen we dat maar doen straks? Ja, we doen het straks nog ja? een Ja, we doen straks nog een keer. doen. Ik hoor hem echt niet. Nee, wel. ik denk het ook niet. Dat is wel leuk, die, uh, die zee zo op <laughs> <de> achtergrond. <laughs> Het achtergrond. Dat is net als op dat oude schip, hè? Ja, dat is net als op dat oude schip, ja. Oh, daar dan komt je ja, een ja, eroverheen. Ja, maar nu is, er hey, daar is hij weer. Ja, dat is hij weer. Willem. Willem. Willem, word wakker, Willem. Pom, pa, pom. Nou, we gaan het straks nog een keer proberen, dames en heren, ja. met uh, dit uh, geweldige verhaal. De muziek vanmiddag staat in het teken van Radio Veronica. Natuurlijk omdat het vandaag precies 41 jaar geleden is dat deze zender zweeg. Straks tussen 3 en 5 krijgt u en de alarmschijven en een oude top 40. En dat allemaal gemixt met de, natuurlijk de actualiteit van vandaag de dag. Ja, het ging. Het ging met Willem niet allemaal goed? Want die zender storen, maar we bellen hem zo, dus dan krijgt u hem horen. Dit is Cat Stevens met Matthew and Son. People who've been working for 50 years No one asks for more money, cause nobody cares Even though they're pretty low and they're rents in the rear Matthew and some Matthew and some Matthew and some Matthew and some, Matthew and some. And they've been working all day, all day, all day. Cat Stevens. Of zoals hij tegenwoordig heet, Yousuf Islam. De eerste twee platen waren dit soort dingen. Hij heeft heel veel, uh, ja, pompeus orkestwerk. En dan is hij later natuurlijk vanaf gestapt. Omdat hij daar geen zin meer had. En toen kwam hij ineens met heel mooi repertoire. Maar dan meer als singer-songwriter, meer akoestisch. En een geweldige LP's zoals Mona, Bon Jacob, uh, Team for the Tillerman, Catch Bull at Four. En, en uh, Teaser and the Firecat. Wat echt fantastische albums waren. Met uh, gigantische uh, hits daarop. Uh, ik kijk even naar mijn sidekick. Of hij al telefonisch contact heeft. Nee, heeft nog geen. Dan gaan we even terugblikken. Dan gaan we even naar Tieneke. Ja, Tieneke. U kent haar nog wel, hè? Tieneke. Tieneke de Nooi. Een van de, de grote dames 1, uh, van. 2, 3, 4, uh, 5, 6, 7, van, 8. 9, Tieneke. Ja, van Veronica in de tijd. En hier is Hartjoen van Koffietijd. Ja. <middels> Ba da ba da da ba da ba da da, ble da, bleu da, ble ba da ba da da ba da ba da da, ble da, bleu da, Nu te laat. Oké. Okay. Nou, we zien het wel. Dit was uh, de tune van tiende keer ja, in de tijd. De de Dutch in ja, die hebben we al gehad. Dus uh, dit zetten we er even uit. Uh, uh, nou, uh, vertel jij even wat leuks. Dan kan ik even de, me, even de boel reorganiseren, omdat het allemaal even niet zo loopt als we het willen. Dat maakt niet uit. We gaan kijken naar de eredivisie die vandaag gespeeld wordt. Want, uh, even kijken. Die die 90 minuten geleden, om half 1 is PSV tegen Vitesse begonnen. De einduitslag daarvan is ondertussen 2-0. En over een paar minuten gaan de wedstrijden Groningen tegen Ajax voor start en Breda tegen Zwolle. En om kwart voor vijf is de wedstrijd Twente tegen Feyenoord. Die tussenstanden gaan we voor jullie in de gaten houden hoe het met die wedstrijden verloopt. En we gaan nog steeds kijken of we contacten kunnen krijgen... met Willem van Dens op de Park, Zandvoort. De technische dienst is druk bezig om te kijken... of het allemaal gaat werken met de zender. En anders gaan we het gewoon telefonisch doen... want er zijn een hoop leuke wedstrijden vandaag. Na de pauze van half één tot half twee is de historic formule 2 kampioenschap begonnen. Dan was er een race over 25 minuten. De tweede race die is ondertussen afgelopen. We gaan hem Willem vragen zo direct wat daar de uh, einduitslag van is. En om tien over twee is groep C de GTP Racing Championship begonnen. Mijn benieuwd wat het allemaal gaat worden. De uh, bekende auto bijvoorbeeld van die groep C is een Jaguar XJR 9 LM. Waar Jan Lammers in 1988 de 24 uur van Le Mans mee won. Nou, Porsche rijdt erin mee, Mercedes, de C11, de Nissan R90 ck en diverse andere modellen van Jaguar en Spice. Oh. Als het even kan, dan sturen wij het bloemetje van de dag. Als het even kan, dan sturen wij. krijg jij, Marlies? Krijg ik een bloemetje? Wat lief? Van jou of van je meisje? Ja, dat weet ik niet. <laughs> Alweer zo'n superhit uit de tijd van Radio Veronica. Barry Ryan. Wekenlang nummer één dit nummer. En dat heet Eloise. That makes the day That lights the way to stay. met zijn broer samen, Paul en Barry Ryan. Maar uh, dat was niet zo'n succes. En uh, toen hij deze plaat maakte, knalde het er een keer in. Het was ook zijn enige nummer 1 hier trouwens. Het nummer dat heet ze uh, Eloise. Een fantastisch nummer. Stond wekenlang nummer 1 in de Veronica Top 40. En over die Top 40, uh, daar gaat u straks meer van. Veronica. Ja, ja, we blijven het een beetje. Ja. Veronica. We blijven het een beetje in de stijl van Veronica door vandaag, hè. Dit is uh, Stedisch Quo met hun eerste grote hit. Pictures of Matchstick Man. De is Quo in de tijd. Later gingen ze hompen. Hè. Ze meer op een wat eenvoudiger muzieksoort op, zeg maar. En dit was hun eerste grote hit. Pictures of Matchstick Man. Zometeen krijgt u een 3 in eentje, maar we gaan eerst nu yeah, proberen... Race Radio. Contact, contact proberen te zoeken. Hallo! En eerst even contact zoeken met Willem van Dens op het circuit via de telefoon. Goedemiddag Willem. Goedemiddag, uh, ja. Op deze manier is het al kom uh, ik wel over. Ja, zeker Ja, weten. je komt luid en duidelijk door, Willem. Uh, uh, kijk eens aan, ja. ja jammer van die zenden. ja. ja helaas. de kampie hier op uh, Spree Park Zandvoort natuurlijk. Uh, historisch. Dat zijn uh, vooral de auto's uh, natuurlijk. Uh, auto's uh, vanaf uh, ja, de oudste die ik gezien heb is uh, in ieder geval ouder dan ik Het is ook wel prettig dat je niet de oudste bent. Uh, dat is een auto uit uh, 1953 en uh, de Renault 4... Uh, die meereist in de NHGT uh, en toewagensteun. Kampioenschap. Maar waar we nu naar kijken is dus de Groep C-race. Groep C zijn de die we ongetwijfeld kennen, Veel van de luisteraars vanuit Lopmans, de Porsches en de, ja, wat zien we daar nog meer? De Jaguar, de Nissan die daar hun rondjes rijden. En daar wordt serieus mee gereden natuurlijk. We zien op het rechte eind daarmee snelheid van zo'n 250 kilometer. En dan kom je toch wel heel snel in de Tarzanbocht uit. Ja. Wat we verder hebben natuurlijk hier is uh, het hoofdstuk uh, Formule 1. Uh, dat is verdeeld in een aantal uh, races. De races uh, tot 1961, uh, van voor 1961, uh, krampieauto's. Auto's uh, auto's uh, van 1961 tot en met 1969. En dan uh, het klapstuk uh, voor mij en voor velen van de toeschouwers hier is natuurlijk de Formule 1 uh, van 1969 tot 1985. Uh, meer recente auto's. Uh, ja, dat is een feestje. Uh, van herkenning voor velen. Dat zijn de auto's zoals we die met de sponsor-livery hebben gezien, zoals ze in het verleden op de TV te zien waren. En bij de Grand Prix, uiteraard, voor de mensen die daar naartoe gingen. En dat herkenning daarmee is groot, natuurlijk. Die auto's gaan we zo dadelijk zien over een minuutje op 20. En wat ik al zei, een spectacle is dat. dat is een startveld van zo'n 24 auto's. Dus dat gaat met daverend geweld voor ze dan zo dadelijk. Het is geen staande start, uh, het is een rollende start in de tegenstelling tot de uh, Grand Prix uh, tijd, maar het is wel niet te minder, we zorgen dat voor een hoop uh, spektakel en dan kijken we nu naar uit en het is niet alleen maar heel veel uh, toeschouwers. Gisteren uh, waren het er al uh, 25.300, vrijdag waren het er uh, 7.000. Uh, ik denk uh, als we dat bij elkaar optellen, dat we aardig in de richting komen van het aantal uh, toeschouwers van vandaag of misschien zelfs nog meer en dat is hartstikke mooi natuurlijk. Je bent gisteren in het uh, dorp ook geweest. Er was ook een hoop te beleven. Uh, hoeveel ouders deden gisteren mee? Want er was een optocht, er was muziek. En, uh, hoeveel ouders deden er mee met de optocht, uh, schatje? Ik heb geen idee uh, hoeveel uh, auto's er in het uh, dorp aanwezig waren. Ik heb ze niet geteld. Misschien heb jij dat gedaan. Nee, ik heb ze ook helaas niet geteld. Nee, maar het was in ieder geval een uh, mooi spektakel uh, met een hoop auto's. Uh, en die trokken uh, ook een hoop uh, mensen. En dat bleef nog lang uh, gezellig, uh, heb ik begrepen. Willem, mag ik jou een gewetensvraag stellen? Tuurlijk. Wat heb, wat heb jij met Radio Veronica? ik met radio Veronica heel veel met de uh... oude radio Veronica <laughs> dan hè ja ja ja nee dat ik weet dat je daarop doet. heel veel natuurlijk hè daar heb ik vroeger heel veel uh, naar zitten luizen en ik vond het alvast wel heel mooi natuurlijk uh, zo'n samstip uh, voor de kust en ja de jingles en uh, ja noem maar op tieneke uh, tom collins uh, wat er nog het meest bij staat is dus, uh, men vraagt wij draaien. Wat op de zondagochtend was. Uh, met als ik me niet vergis, was dat Stan Haag. Uh... Nee, nee, dat was Frans Nieuwhuis. Oké, oh, nee, maar ik bedoel, Stan Haag was toch ook een.. Uh, ja, die deed de jukebox altijd op zondag, uh, dus s'avonds om 6 uur. Jukebox, dus ja, uh, ja uh... Ik heb er wel wat bij, ik herken dat en ik heb ook toch wel zo'n pijn gekocht waar al die jingles op stonden. Nou dat is leuk. Hey, we, we gaan je het volgende uur weer spreken over het CQI natuurlijk. Want we willen op de hoogte blijven. zodat we dan in één keer de goede verbinding hebben. Ja. Nou, we gaan hier straks ervan er uit. Vanuit. We gaan ervan uit. Wij gaan nog even verder met Radio Veronica vandaag. oké. Ah, oké. Okay. Okay. Dankjewel. Willem, bedankt. Ja, bedankt. In, in, in. 3-1. Zoals uh, Lex Harding dat in de tijd deed uh, bij Radio Veronica... dat hebben we maar even gepikt. Ik vind het echt wel een leuk idee. Ik denk dat ik het erin hou. Voor uh, CFM Lunch. Ja, ik, ik ga het erin houden. Ik vind het wel leuk uit uh, tijdens CFM Lunch. 3-1 gaan we gewoon pikken van Lex. Heeft u ideeën? Laat het ons weten. Stuur even een appje of weet ik veel wat je kunt doen. En uh, dan uh, kunt u die drie ineens dus op verzoek doen. Hè? Zoals we dat vroeger ook deden. Dit zijn de Eiley Brothers. This is all heart of my... Uh, allerlei uh, Veronica top 40's en zo. Gaat allemaal komen straks, hè? Veronica, Veronica, Veronica, Veronica, Veronica. Dit zijn de hollies. Straks na drieën gaan we door met uh, alarmschijven en zo. Dat, je had toen de tijd natuurlijk het programma ook, ook goedemorgen. En dan was dit de tune van Bart van Leeuwen.